Marien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de ontmoeting tussen de koning van Jordanië en president Trump... heeft koning Abdullah zich opnieuw uitgesproken tegen het plan om Palestijnen uit Gaza weg te sturen. Trump wil hen verplaatsen naar Jordanië en Egypte en zegt dat ze daar een beter leven hebben. Maar Abdullah wil dat de Gazastrook wordt opgebouwd zonder de bevolking te verplaatsen. Hij zei verder dat het aanpakken van de ijzingwekkende humanitaire situatie de prioriteit van iedereen moet zijn. Milieudefensie stapt naar de Hoge Raad in de zaak tegen Shell. Ze willen het bedrijf dwingen om de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. In 2021 ging de rechtbank in Den Haag met deze eis mee... maar het gerechtshof in Den Haag vernietigde dit besluit afgelopen november. Het Hof vond wel dat bedrijven als Shell zich moeten inspannen... om klimaatverandering tegen te gaan, maar wilde daar geen percentage aan koppelen. In Cassatie wordt de zaak niet helemaal opnieuw behandeld... maar de Hoge Raad beoordeelt of het recht goed is toegepast. Bij een grote politieactie op Sicilië zijn meer dan 180 mensen opgepakt. Volgens de Italiaanse politie zit er ook een aantal kopstukken bij... die eerder waren vrijgekomen uit de gevangenis. Het doel van de actie was om te voorkomen dat de verschillende clans... van de Cosa Nostra tot een nieuwe samenwerking zouden komen... Het was een van de grootste operaties tegen de maffia op Sicilië in jaren. Er waren meer dan 1200 agenten bij betrokken. Als het Amerikaanse aidsbestrijdingsprogramma wordt stopgezet... zoals president Trump wil... zouden elke dag 220.000 mensen hun HIV-medicatie niet krijgen. Dat zeggen enkele anti-aidsorganisaties, waaronder het aidsfonds. De organisaties noemen het besluit van Trump een catastrofe... Het weer. In het westen valt vannacht wat regen, in het noorden sneeuw. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Ook morgen regenachtig bij dan 2 tot 6 graden. In het noorden iets kouder en daar kan het weer sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Bleak of the night, I'll be there too.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 So you, you, you think a need a love photograph Let me fall 9. Zie